10 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Istanbul is het al uren onrustig op het Taksimplein. De politie probeert de demonstranten te verjagen, maar die komen telkens terug. Aanleiding was een toespraak van premier Erdogan. Die zei dat de mensen die deze maand de straat op gingen Turkije hebben benadeeld. Volgens Erdogan is de economie gekrompen en het toerisme afgenomen. Hij zei dat de vijanden van Turkije hebben gewonnen. Na Erdogans toespraak kwamen zo'n 10.000 demonstranten naar het Taksimplein. Vervolgens kwamen honderden agenten naar het plein om de demonstranten met waterkanonnen weg te jagen. De Verenigde Staten en de andere landen van de Vrienden van Syrië groep willen de hulp aan de Syrische rebellen opvoeren. Dit moet ze in staat stellen de aanvallen van president Assad en zijn bondgenoten af te slaan. Minister Kerry zei dat de hulp niet is bedoeld om een militaire oplossing te forceren. Door de hulp moeten de opstandelingen een sterkere onderhandelingspositie krijgen. Amerika probeert Rusland over te halen om mee te doen aan een internationale conferentie over Syrië. De Russen voelen er tot nu toe niets voor. Het zou erop neerkomen dat ze president Assad laten vallen. In het Franse bedevaartsoord Lourdes is de grot van Maziabel weer opengesteld voor het publiek. De grot stond enkele dagen onder water door zware regenval en smeltwater uit de Pyreneeën. Andere plaatsen, zoals de ondergrondse basiliek, staan nog blank. Hoger gelegen kerken zijn wel weer toegankelijk. Lourdes trekt jaarlijks miljoenen pelgrims in de hoop genezing te vinden. Bij de 24 uur van Le Mans is een autocoureur overleden. Het is de 34-jarige Deen Ellen Simonsen. Zo'n 10 minuten na de start verloor hij de macht over het stuur. Simonsen werd zwaargebond naar het ziekenhuis gebracht... waar hij kort na aankomst overleed. Hij deed voor de zevende keer mee. De organisatie heeft besloten om de race door te laten gaan. Het weer vanavond opklaringen, vannacht opnieuw buien. Morgen overdag af en toe zon, maar ook veel regen en kans op onweer. Het blijft flink waaien, temperatuur rond een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Die wordt de opvolger van Bradley Wiggins, Vroom of Contador. Lees alles over de 100ste Tour in de AD Tourgids. Extra dik met 100 pagina's over Alpe de favorieten, de ploegen... de etappes en heel veel meer. Nu in de winkel met Bon uit het AD voor 3,95. Ik ben Erwin Olaf en ik vind dat mensen zich moeten kunnen ontwikkelen... zonder dwang van buiten of van boven. Ik geloof in het leven voor de dood. Een leven waar mensen zichzelf kunnen zijn. Een leven dat het verdient om gevierd te worden...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 Nogmaals goedenavond. In dit uur natuurlijk, het laatste uur van uh, deze zaterdagavond. De gebruikelijke terugblik op het EK88. En we hebben het straks over Cambuur. En we hebben het ook over tennis. Uh, dat doen we aan de hand van andere tijden sport. Dat programma gaat morgenavond over de Davis Cup wedstrijd... uit 93, Nederland-Spanje in Barcelona. Maar er is ook vandaag een tennis uh, op Rosmalen. Tussen de regenbuien door was dat uh, Nicolas Mahu En Simona Halep pakte daar de titels. En Mark Brassen bij de beide wedstrijden voor ons. Mark, ben je al droog? Ik ben al droog, Ronald. Ja hoor. Ja. Is, is tennis eigenlijk wel mogelijk met uh, zulk uh, zul weer? Nou, in Nederland niet. En op al helemaal niet. Ja, nou ja, goed, we hebben, we hebben de extreme deze week hebben we gehad. Uh, dinsdag uh, 30 plus, uh, woensdag drukkend warm en vandaag een graad of 16. Uh, heel koud, stevige wind, nat, regen. Ja, alle weerstypen die dus een beetje zijn uit heeft, niet gesneeuwd en gehageld. Maar het scheelde ja. niet veel. Alles, alles, alle, alle weertypen die we in Nederland hebben, die hebben we deze week gehad in Rosmalen. Ja, en maar u en Haleb, uh, dat lijken me nou niet de winnaars waar we op zaten te wachten. En zeker toen nooit directeur Marcel Hunzen niet. Nee, maar elk toernooi krijgt denk ik toch de winnaar die het verdient. Nee, als je de lijst ziet, Ronald, en dat zeg je terecht inderdaad. Je ziet de lijst vooraf uh, met David Ferrer... die net een finale heeft gehaald van een Grand Slam toernooi in Parijs. Je ziet daar Wawrinka opstaan. Je ziet daar Benoît op opstaan. Een, een Fransman die een grote toekomst voorspeld wordt. Je ziet uh, Johnny Isner erop staan. Uh, en dan hoop je misschien nog wat van de Nederlanders, alhoewel. Uh, maar goed, dan, dan, hoop je, dan, ja, dan verwacht je uiteindelijk niet en dan hoop je ook niet... En dan denk je ook niet dat het uiteindelijk Nicolas Mahu is. Een, een speler die uh, een hele lange blessureperiode van een maand of zes achter de rug heeft. En wat wel een goede grasspeler is, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar er lang uit geweest. En, en ja, en dat die dan uiteindelijk de winnaar wordt van het toernooi als qualifier ook nog. Uh, hij komt uit het kwalificatietoernooi. Ja, nee, dat, dat, dat, dat verwacht je van tevoren niet. Uh, en dat wil je, denk ik, als toernooi Organisatie ook niet. Ik zag vanavond wel wat tweetjes van, van collega's van van Mahoud, die het allemaal hartstikke mooi voor hem vinden dat hij het toernooi gewonnen heeft. Nou ja, prima, het is een eerste ATP-toernooi ook op 31-jarige leeftijd. Uh, mooi dat hij dat bereikt heeft inderdaad. Maar je wenst je uh, toch een andere winnaar en zeker al toen Ferrer eruit ging zeiden we: nou ja, Wawrinka moet het toernooi winnen. Dat is echt een speler waar je internationaal wel mee uh, voor de dag kan komen. En waarom gebeurt dat uh, dan niet? Ja, omdat uh, de belangen van sommige spelers uh, iets anders zijn dan de belangen van het toernooi en iets anders zijn dan de belangen van de toeschouwers. We hebben vandaag Stanislas Wawrinka gezien, die uh, eigenlijk uh, nooit in aanloop naar Wimbledon een toernooi speelt. Nou, hij heeft een nieuwe coach, Magnus Norman, die heeft gezegd: jij moet beter gaan spelen op gras, dus jij hebt wedstrijden nodig, dus jij moet wel naar Rosmalen. Nou, daar heeft hij uh, de afgelopen week gespeeld. Hij heeft elke uh, wedstrijd heeft hij zijn niveau, heeft hij verbeterd inderdaad, vier wedstrijden gespeeld prima, dan komt hij in de finale um, daarin deed hij het, aanvankelijk deed hij nog wel zijn best, maar goed, bij 1-1 een regenbreken moesten ze eraf, bij 3-3 was er een regenbreek, toen moesten ze eraf ja, en toen had Stanislas Wawrinka het wel een beetje gehad, met in zijn achterhoofd ook nog van, ik wil vanavond nog naar Wimbledon toe, want daar moet ik morgen trainen want misschien speel ik maandag wel en ja, dan gaat het belang van de speler en eigenlijk kan je het hem ook niet kwalijk nemen en eigenlijk is dat ook wel een beetje het probleem van dit toernooi natuurlijk, maar dat, dat, dat dat weten we gewoon, ja, dat, dat die jongens, uh, Wawrinka, in dit geval... een heel ander belang heeft dan dat de toernooidirecteur heeft... en dat het publiek heeft. Dus bij 3-3, toen ze eindelijk weer de baan opkwamen... Nou ja, toen heeft hij er niet zo heel erg veel meer aan gedaan. Uh, hij verloor de de set met 6-3, verloor de tweede set door een break... waarin hij in een game twee dubbele fouten sloeg... Mm -hmm. verloor de tweede set met uh, 6-4. Ja, en dat was Stanislas Wawrinka. Vijf wedstrijden in de benen, uh, tot aan uh, de finale heeft hij zijn niveau verbeterd. Nou, nu heeft hij het, als hij zijn best had gedaan ben ik ervan overtuigd dat hij had kunnen winnen. Maar uh, dan was het misschien of nog later geworden. En hij vond het allemaal wel best zo. En hij zit denk ik in het vliegtuig nu. Of hij is al in Londen. Ja. En hij zei, gaat daar lekker trainen morgen. En, en maandag begint Wimbledon. En uh, dan speelt hij in de eerste ronde tegen Leighton Hewitt. Wat veel belangrijker is die eerste ronde op Wimbledon mm -hmm. voor hem. Dan hier de finale in Rosmalen. Ja, um, nou is het bijzonder aan Rosmalen dat uh, er zowel door de vrouwen als door de mannen wordt gespeeld. Maar ja, de vrouwen hebben het niet goed kunnen maken met de winnaar. Nee, dat hebben ze niet kunnen doen. Alhoewel ik wel moet zeggen dat we met Simone Halep... Uh, daar ben ik wel blij mee dat die het toernooi dan in ieder geval nog gewonnen heeft. Uh, uh, dat een meisje is 21-jarige Roemeense. Won vorige week haar eerste WTA-toernooi in Nuremberg op Gravel. Heeft heel snel de overstap gemaakt naar het gras. Dat vind ik op zich al knap, want het is, wij zeggen altijd... en dat is ook zo, uh, tennissen op, gr op, op gras, dat moet je leren. Dat is een proces. Je kan niet, het, gr het grasseizoen is natuurlijk heel erg kort. Dus je speelt heel weinig wedstrijden op gras gras in een jaar. Dus je hebt wel wat seizoenen nodig, wat jaren achter elkaar nodig, dat je op gras speelt, om een beetje op die ondergrond uit de voeten te kunnen. Nou, Simone Halep uh, is een jong meisje, nogmaals 21. Uh, Nuremberg gewonnen, uh, eerste WTA-toernooi, komt dan naar Rosmalen. Um, en maakt die overstap naar gras toch vrij makkelijk, vrij snel. Ze ging er ook voor, in tegenstelling tot Daniele Handtukover, die vorige week het gras-toernooi van Birmingham won, en die hier in de eerste ronde, nou, na een game of vijf, uh, helemaal bevangen was voor de hitte. Uh, dat was Daniele. Uh, zij ging er dus wel voor. Uh, ze beweegt ook goed op gras. Ze heeft zich laten zien. Ze heeft zich, uh, was niet tevreden met die ene WTA-titel in Nuremberg... maar is gewoon ervoor gegaan. Ja, en heeft het beste gras-tennis uh, gespeeld uh, deze week... wat er uh, door een vrouw gespeeld kon worden. En daarom heeft zij terecht gewonnen. Of het een winnares is als je ook Roberta Vinci hebt... bijvoorbeeld uh, de titelverdedigster... die uh -huh. veel hoger op de wereldranglijst staat... dan moet je je afvragen of je met deze Simone Halen blij moet zijn. Maar uh, in dit geval denk ik wel bij dit meisje, de uh, best has yet to come. En dat is niet zo moeilijk om te zeggen, want ze is pas 21. Maar zij gaat nog wel, uh, denk ik, veel meer bereiken. En, dat, en, en da wat daar betreft ben ik met, met, met die winnares, ben ik, kan ik wel leven. Um, won in de finale van Kirsten Flipkens, de Belgische. Um, nou, die heeft de hele week, vind ik, uh, haar um, ja, ranking van 20 op de wereldranglijst niet uh, waargemaakt en dat o. zij in de finale stond. Ja, dat, dat verbaasde mij dan wel. En zegt misschien wel weer iets over het vrouwentoernooi. Oké. Okay. Hey Mark, bedankt. Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. Weather met het nummer Change. In september gaat het Nederlands Davis Cup team tegen Oostenrijk... proberen om weer een plek te bemachtigen in de wereldgroep. Morgenavond wij het Andere Tijden een tv-aflevering... aan een van de mooiste, of misschien wel de mooiste zegen van Nederland... in de Davis Cup. In 1993, in en tegen Spanje, in Barcelona. En aan de vooravond van de tv uitzending kijken wij alvast even terug op dat succes. Hier in de studio met uh, Robert Misset. Uh, toen ook al tennisverslaggever voor de Volkskrant... Uh, ja, Spanje was de greffel uh, tennis natie uh, destijds. Had Nederland enige kans vooraf? Ik was er toen nog voor het parol. Dat was alweer heel lang geleden. Ah. Toen weet ik nog bij het parol. Ja. Nou, nee, uh, zo op papier zeker niet. Uh, want Carlos Costa en Zeker Buggereer waren natuurlijk zeer, ja, zeer gerenommeerde uh, spelers op greffel. Plus met, met Sanchez en Casal ook een heel goed dubbel. Dus we waren, we waren zelfs verder van favorieten. Toen ook de Christa Krajcik, wat uh, nog ziek uh, in die week. Uh, wat toen, ook, toen eigenlijk ook al de kopman was. Uh, dus dat, uh, nee, dat zag er niet goed uit toen. Uh. Ja, je zegt het al, Richard Krijsek meldde zich ziek af. Uh, ging zelfs uh, terug naar huis, dus slonken de kansen voor Nederland helemaal. Uh, Paul Haarhuis vond dat toen al onzin. Ik ben nu kopman omdat Richard Krajcik uh, heeft afgehaakt. Ja, dat is ook ingeslagen, vooral in, op het, uh, in Nederland dan. Van ja, die tennissers kunnen maar beter terugkomen, want Krijtschek uh, is er niet bij... en we hebben geen kans tegen die Spanjaarden. Ja, dat is natuurlijk onzin. Ik denk dat de kans nu dat we winnen of verliezen is net zo groot met of zonder Krijtschek. En uh, kijk, dat is natuurlijk uh, een stuk lariekoek om te denken dat, uh, Kreicek, uh, dat zonder Kreicek, dat wij hier dat hier niets uit kunnen richten. Of dat we met uh, Krijtschek het wel hadden gedaan. Dat is gewoon onzin om zo te denken. Ja, daar was jij het niet helemaal mee eens, Robert. Ja. Nou, kijk, het, het was wel grappig dat hij dat zo zegt, Paul. Want Richard is altijd omstreden geweest in de Davis Cup. Uh, het is nooit zijn ding geweest. Uh, hij was formeel kopman, maakte het zelden nooit waar. Hij zegt toch zelf in die uitzending in dat lachend van nou, het was eigenlijk pas leuk als ik er niet bij was. Uh, <laughs> en dat bleek ook achteraf. Uh, uh, en je, je hoort ook in, al, al, al in die woorden hoe, hoe ook de andere jongens over hem denken: van ja, uh, leuk dat ik erbij ben, maar maak het dan maar een keer waar. Dat is natuurlijk zelden gebeurd met Richard. Ja. Um, de Davis Cup captain was toen Stanley Franker. Uh, jij kon niet zo goed met hem overweg. Hoe kwam dat? Nee, Sten was niet mijn grote vriend, maar het begon eigenlijk al... Uh, kijk, Sten is wel de man geweest die die hele Davis Cup sfeer wil neerzetten. Ik weet nog, bij zijn allereerste wedstrijd, volgens mij in 1987... toen zaten we nog op zijn hotelkamer, er was niks, geen persconferentie, niks. Toen zei hij tegen mij, uh, of zijn, of zijn, of zijn bekende Stengentoon. jij moet de stadions vol schrijven. Ik zei nee, Sten, <lacht> jij moet ze vol spelen. En dan komen we met mezelf. Toen dacht ik al, van, dit gaat een keer fout. En Sten was heel erg, uh, ja, media, het uh, was een soort vijand. Hè? Het was bijna gewoon, ja, bijna gewoon de uh, beproefde truc, wij tegen, tegen, tegen de pers... En uh, uh, ik had toen een interview gehad met, uh, met, met Richard een paar weken voor die Davis Cup uh, wedstrijd. En Richard had toen voor de grap tegen mij al gezegd, een soort dolletje. Ja, uh, het, de Davis Cup keten is eigenlijk alleen maar om de handdoeken en de fles water aan te geven. Hij zegt in de uitzending van ik maak een grapje en schrijven wedstrijden serieus op. Nee, dat is niet waar. Ik heb het ook inderdaad zo opgeschreven... Uh, met dat sarcasme van hem, van Richard. Want hij meende het echt. Maar er zat ook wel degelijk natuurlijk een, ja, een kern van waarheid in. Die, die Davis Cup in zeker, Sten, met alle respect... was niet de man van, van, van, van het coachen en, en van de strategie. was een soort teambuilder, een soort manager... maar geen echte coach. Nee, en dus zag hij in uh, het stuk wat jij toeschreef, schreef... zag hij een grandioze manier om zijn spelers allemaal op één lijn te krijgen. Uh, je werd zelfs geweerd bij een persconferentie. Ja, dat was heel bizar. Ook dat was natuurlijk allemaal niet zo heel erg makkelijk geregeld... Maar dat was altijd de gewoon persconferentie voor die Davis Cup. En uh, uh, toen zei Steen dat, dat ik daar niet, uh, niet bij mocht zijn. Nou, ik zou niet weten waarom. Nou, typisch Sten. Hij wilde mij, mij buitensluiten. Toen zei hij, inderdaad: van, nou, dan ga ik naar mijn kleedkamer, Dan mag ik de mensen uitnodigen die ik wil. Nou, ze gingen allemaal keurig opstaan, allemaal naar de kleedkamer. En Sten werd helemaal gek. En die ging, ook, die ging toen ook de beveiliging roepen van hij moet eruit en dit en dat. Uh, en uiteindelijk zegt Sten van ja, er gingen een paar met mee. Nou, er bleven er maar twee zitten. Twee journalisten bleven zitten. Ik ga geen namen <lacht> noemen. In die kleedkamer Sten de andere team zei Sten de groeten. Dat hoeven wij ook dan niet. Dat zien we hier morgen wel. Ja, ja. Maar je mocht uiteindelijk wel naar Barcelona. Ja, natuurlijk nee, is dat. Is dat ook een, in Barcelona sterker nog, er is toen ook nog een fax uitgegaan van de hof van het parool, naar, uh, naar de NSP, naar de sportpers. Uh, en die hebben ook gewoon uh, een gestuurd naar de tennisbol van dit kan niet. Dit is gewoon een, een, een ook bij een persconferentie kan hij niet bepalen wie hij welkomt en wie niet. Dus dat is allemaal weer, weer in de midden geschikt. Maar ja, toen, toen was de stemming natuurlijk al uh, veel onder nul. Want toen ook nog een keer uh, ja, Koevermans, uh, de eerste partij, kansloor verloren. Toen, uh, hè? Ja, um, even een tussenstapje, want jij was niet de enige die in Barcelona was... afgezien van die uh, tennisploeg, maar ook Johan Cruijff, want die woonde daar tenslotte. Nou, ik heb ook meer contact met de Spaanse uh, spelers, omdat uh, net zoals je net zei, ze komen hier vandaan. Plus dat uh, tennis eigenlijk het grootste is in Barcelona. Uh, alles zit hier, alle uh, grote evenementen gebeuren hier. Dus uh, je kent ze vrij goed. Hij heeft ons ook uitgelegd hoe we moesten tennissen. Dus dat was mooi. Vertel, ja, vertel. Uh, nou ja, dat hij <laughs> al gelijk in. Dat je niet te veel moet lopen om tennis te blijven, want dan, dan uh, speel je de bal gewoon niet goed. Als je te veel moet lopen is niet goed. Dan is hetzelfde als bij voetbal. Dan is de paas niet goed als bij tennis ook. En we moesten hele hoge topspin spelen, want het waren hele droge banen, dus de bal die zagen erg hoog stuit. Dus dat was mooi. Ik kreeg een hele discussie over hoe je tegen Spanje moesten spelen. En dat was. Uh, nou, dus was als ik grappig. het goed begrijp, hebben jullie gewonnen vanwege. Ja, nou, dat gaan we een beetje verder. <laughs> natuurlijk. Dat was Mark Koevermans. Uh, hij had in ieder geval bij die eerste partij niet goed naar Kruijf geluisterd. Nee, maar die keuze voor hem was natuurlijk al vrij omstreden. Uh, Bolger zich viel af. Ja, wie kiest je dan? Kies je dan voor Jan Simon, Die heel goed service Volley kan spelen. En dat ook misschien op die baanwal uh, had gekund. Of Koevermans, een echte Greffeltijger en ook een echte teamspeler. Ja, en toen kreeg je een geweldig pak slaag van, uh, van Carlos Costa. laatste twee sets, 6-1. En hij zat echt huilend in de persconferentie Toen dacht ik, ja, deze man die gaat geen enkele pop breken hier. Uh. Ja, uh, overigens hadden we de eerste partij al gewonnen. Uh, Haarhuis had al gewonnen. Ja, Haarhuis speelde een uitstekende partij. Uh, toen uh, tegen Zekker Het was eigenlijk al vrij verrassend hè, dat hij die, die partij won. Want op Greffel uh, was niet ondergrond waarop Paul een nou ja, hele groot resultaat had geboekt. speelde toch liever op een iets snellere baan... om VAR was zijn tegenstander te gebruiken, hardcore met name. Maar die wint. Uh, en daarna, ja, toen, uh, toen verloor uh, Mark uh, eigenlijk vrij kansloos. Hè, toen is ook het dubbel verloren dacht, Want Iedereen dacht, nou, dubbel zou misschien nog wel van kunnen zijn. l Elting waren toen al in opkomst. Toen was het 82 en dacht, iedereen van, ja, dit is klaar. Uh. Ja. Paul Harris, je won de eerste partij, maar je verloor de dubbel. Hoe kon dat? Want uh, iedereen kent jou als de dubbelman. Ja, nou ja, de Emilio Sanchez en Casal uh, waren uh, in die jaren daarvoor. En, en dat jaar zeker nog... Nog uh, zeker op gravel, uh, een van de beste gravelteams uh, van de wereld. Uh, 92 nog Roland Gros gewonnen. Uh, die jongens waren goed op, op gravel en uh, toen speelden we uh, ja, tegen hun. en Ze speelden gewoon beter dan wat wij deden. Dus uh, ja, dat kan, kan gebeuren. En, uh, was misschien, van tevoren was dat de partij inderdaad, maar ik zou zeggen, daar hebben we de meeste kans. En die werd verloren. Toen was het wel uh, inderdaad een lastig verhaal voor de zondag. Ja, want toen stond je 2-1 achter en moesten beide partijen op de zondag gewonnen worden. Uh, vertel eens over die vierde partij die jij speelde. Uh, ik speelde de vierde partij tegen Carlos Costa. En uh, ja, op dat moment uh, wist je natuurlijk al dat uh, Mark uh, op, uh, op vrijdag uh, enthousiast aan zijn wedstrijd was begonnen. Zonder uh, heel veel zelfvertrouwen uh, uit de maanden daarvoor. Maar wel uh, met, uh, ja, gewoon zeggen van nou, ik ga het beginnen. Toen werd die laatste paar sets werd die inderdaad, uh, zo afgedroogd dat hij uh, het geloof in überhaupt nog uh, een beetje te kunnen tennis op zondag eigenlijk weg was bij hem. Ja, ja en, en, en, en toen moest ik proberen in ieder geval de laatste wedstrijd nog belangrijk te houden door uh, die 2-2 te maken. En, uh, nou ja, Carlos Costa was uh, samen met uh, die, uh, de, de twee kopmannen op Gravel en uh, gewoon hele goede spelers. Die uh, ja, regelmatig de, de, op de master series Rome, Barcelona Monte Carlo... dat soort jonge toernooien gewoon toch wel uh, het voor te zeggen hadden. Ja, dus dit was gewoon een moeilijke wedstrijd. En, uh, ik heb toen gewoon uh, een aantal matchpoints overleefd. En uh, die wedstrijd uiteindelijk nog in een lange vijfzetter naar me toe weten te uh, trekken. En, uh, waardoor de twee trekken in ieder geval uh, nog uh, van start konden gaan. Ja, eigenlijk was dat de sleutelwedstrijd. Ja, nou ja, je moet drie wedstrijden winnen. Eh, om, om drie 2 te kunnen winnen, moet je de drie wedstrijden. Dus die eerste was ook heel belangrijk. En uh, die tweede was belangrijk. Maar die derde was ook was heel belangrijk. Dus, dus ik wil niet zeggen dat was de sleutelwedstrijd. Uh was wel uh, natuurlijk belangrijk om in de race te blijven. Ja, je zegt zelf, uh, niemand had er eigenlijk meer hoop op... dat uh, Mark Roeverman zich nog kon herstellen op die laatste dag. Je kon op dat moment, uh, want dat verschil moeten we wel even maken... tegenwoordig kan je nog schuiven in, in de opstelling voor de laatste dag. Dat kon in die tijd niet. Als je eenmaal begonnen was aan het toernooi... dan moest die speler, tenzij ge, uh, zwaar geblesseerd, moest het ook afmaken, hè? Ja, dat klopt. Um, maar de, de, de optie voor uh, Jan Siemering was niet echt... Die wilde, was eigenlijk niet eens uh, ja, uh, geselecteerd voor het team. Omdat hij hardcore spelen. En uh, sowieso eigenlijk in het begin van het Gevelseizoen dat hele Gevelseizoen aan zich voorbij zou laten gaan. Wat hij jaren heeft gedaan. En dus, dus ook niet echt uh, op Gevel daar uh, fantastisch zou spelen tegen die jongens. Dat was de verwachting. Uh, Jacco uh, was ook, had zich ook steeds meer gespecialiseerd in uh, snellere banen. En uh, ja, dus het was sowieso uh, een last verhaal. Het positieve van uh, de wedstrijd voor Marc tegen uh, Bruguera was, en, en dat heb ik hem ook op de avond ervoor uh, de hele avond aan inpraten. dat hij juist tegen Bruguera um, de beste resultaten heeft gehaald weet je, uit zijn carrière door gewoon vaak van die jongen uh, te kunnen winnen op uh, hele moeilijke uh, situaties. Terwijl die Bruguera al bij de top 5 van de wereld stond. En, uh, nou, dat, dat heb ik wel proberen aan te kaarten tegen hem, om daarin te gaan geloven en dat het nog steeds mogelijk was. En dat Ruggera vooral een beetje angst voor hem had en niet andersom. Nou ja, we hebben het er net hier met Robin, uh, Robert Misse al gehad over Stanley Franken. Uh, hoe belangrijk was hij voor de ploeg op dat moment? Nou ja, Stanley was wel uh, altijd een hele. Liever naar mij. Ik vond hem altijd. Ja, en de andere jongens natuurlijk ook. Maar het is dus maar hoe je erop reageert. Um, ik vond hem altijd een hele goede motivator, um, hij uh, ja, prikkelde mij altijd op een uh, positieve manier en um, ja, was wel iemand die, uh, die, die altijd uitstralde van Joh, we kunnen winnen vandaag, we kunnen winnen morgen, we kunnen dit winnen, als we goed spelen kunnen we winnen. En, uh, nou, dat is ook wel een beetje mijn aanpak geweest. Van, uh, datzelfde altijd: uh, vertrouwen op je eigen kunnen. En als je goed speelt, kun je van iedereen winnen. Ja, dat hebben we daar straks gehoord. Jij zei zelfs toen Richard Krajicek wegging: Nou, maakt niet uit, we winnen toch. Um, Robert Messe, wat herinner je je van die vijfde partij? Uh, Mark Koevenmans tegen Bruguera. Nou, ik zei al, het begon eigenlijk al toen, uh, toen Paul uh, nog speelde. Daarom zeg ik ook, uh, iedereen noemt dat het helder, dat is ook zo. Maar Paul heeft ook wel de basis gelegd voor deze historische overwinning. Dat moet wel even worden vastgesteld. Want uh, ik zal nooit vergeten, half drie smiddags had hij één of twee matchpoints uh, tegen. Toen kwam er een collega van mij binnenrollen van een andere krant. Die uh, tot een uur of vijf in een hele mooie discotheek had gezeten. Met nog een aantal. En Ik zei nou, ik zei: jongen, ik zeg, je komt keurig op tijd. Ik zei twee matchpoints per Spanje, We zijn zo klaar. Uh, en zeven uur later zie ik je daar dus nog. Dat is echt bizar. <laughs> en die hele metamorfose van Koefman, dat, dat maakt het verhaal natuurlijk ook, ook zo mooi. Weer. Hij verliest weer uh, de eerste twee sets. Hij lijkt eigenlijk kansloos uh, tegen, tegen Sekul Broguera. Hij wint de derde set Toch toen had je nog een pauze. Uh, en die pauze is achteraf denk ik heel erg cruciaal geweest. Want ze gaan naar de kleedkamer en daar, daar, daar stonden al de, de bloemen... en de flesje champagne voor Spanje al klaar. Dat heeft denk ik ook als een soort rode lap geweest. En ik weet dat Paul heeft heel erg ook, ook, op hem ingepraat. En hij keek heel veel naar, hij heeft, heeft hem echt geholpen. Van joh, kom op, je kan het, je kan goed spelen tegen... Tegen Zekie Bruguera, uh, Mark speelde heel erg aanvallend ook verdwenen. Er speelde heel veel serves volley zelfs ook uh, op matchpoint. Maar het gekke is, het, werd, het, het was smerig om half die bloed heet toen, uh, toen, toen Paul speelde. En s'avonds was het ijskoud eigenlijk om half tien. Steeds minder mensen op, te, op de tribunes, het, het, het, het werd steeds donkerder. Ineens ging je voelen van jongens, er gaat hier iets, uh, ja, iets heel bijzonders gebeuren. Ja, wat herinner jij je van die avond, Paul? Nou, dat, het, dat, dat echt uh, naar elk punt Mark uh, naar mij keek. Hij uh, zocht een altijd bevestiging. En, uh, de eerste set ging nog niet goed en dat ik gewoon uh, tegen hem bij, bleef knikken. Van, het is de goede, juiste manier, is dus de juiste manier. Blijf positief, blijf positief, luister wat vandaag moet gebeuren. En dat had ik ook schreeuwd als bij de wissel. Maar naar elk punt, nou ja, na twee sets inderdaad, was er nog een wissel. En uh, zijn we tien minuten in de kleedkamer geweest en... Uh, heb ik hem op me ingesproken, maar luister, het gaat zoveel beter dan afgelopen vrijdag, je zit zoveel beter in de wedstrijd, dan heeft het echt moeilijk tegen je, en hij vindt het niet fijn, weet je, en ja, je moet, je moet ook dingen natuurlijk een beetje aandikken om, om, om zijn bepaald negatief denkwijze juist om te gooien naar iets positiefs, en dat is van, oh ja, hij is inderdaad, ik zie hem, ja, als jij niet, dat zie jij helemaal niet, maar hij zit heel onzeker naar de kant te kijken, en oh ja, oh ja, oh ja oké, okay. dus, je probeert natuurlijk ook wel een beetje nog wat extra er bovenop te gooien. En uh, nou ja, je koef heeft gewoon alles gegeven en uiteindelijk uh, begint hij het langzaam een uh, beetje bij beetje om te draaien. En ja, wat uh, Robert net zegt, het, het was gewoon eens ijskoud op de tribune. Je had gewoon, ik bedoel, vanmiddag ik, had ik mijn uh, bloed heet met spelen. Er waren natuurlijk niet zoveel warme traien en jetbijts. Maar, uh, maar uh, s'avonds was het echt ijs en ijskoud. En... Uh, nou ja, de, uiteindelijk uh, heeft Koef het nooit koud gekregen. Want hij liep in zijn blote pas uiteindelijk naar die ja. wedstrijd uh, met de vlag rond. Maar uh, <laughs> ja, daar was er gewoon heel vreemd om. Ja, wanneer wist jij dat het, uh, dat het gewonnen zou worden? Um, ja, je weet het nooit. Het bedoelde maar op het moment dat hij echt uh, uh, die tweede set, uh, die, die derde set wint. en die vierde set wint. en, en hij begint het geloof te krijgen van hey, hé, ik ben er eigenlijk wel gelijkwaardig aan en het kan. Toen had ik het uh, momentum van, hé, hey, dit uh, kan wel eens uh, de goede kant uitgaan. Op het moment dat hij echt uh, uh, het matchpoint krijgt. En, en vanaf dat moment, want het was nog steeds, ja, het was nog steeds gewoon spannend. En uh, er was nog niks uh, voorbij, weet je. Het was niet dat was waar hij gewoon veel, veel en beter was. En Serge je ja, helemaal naar alle hoek van de baan liet zien. Dus uh, het was tot laatst laatste moment spannend. En op het moment dat hij die bal maakte, uh, was het natuurlijk een gigantische ontlading. Wanneer wist jij, Robert, dat je uh, de volgende dag erg positief over tennis moest <laughs> schrijven? <laughs> nou, het, het, was gewoon, het, het, was, het was zo bizar. Want ik weet wel dat Mark speelde echt waanzinnige punten tegen. Haar. Het lukte ook gewoon alles. Hij had een lopje smesh, uh, geweldige follies, reacties, passings. Hij speelde in een soort roes. Hij speelde in de zone. Hij speelde nou, uit zijn hol, noemen we is dat. Hè. Alles lukte op een gegeven moment. Hij zat op een wolk. En we zaten die laatste bal, die bal raakt de lijn nog, iedereen houdt ze aan. Is het is goed? Is het goed? Of valt het goed? Ja, het valt goed. Ja, het was half tien s'avonds. We moesten, we moesten als, als een er nog, uh, nog aan stukken maken, heel snel. Dus het was, uh, ja, dat was in de roest. Dat was, dit was echt gewoon de echte, daar werd gewoon ook voor ons gewoon de echte Davis Cup magie is daar geboren, denk ik. Ja. Ja, en en een half uur na de wedstrijd uh, staat iedereen op het vliegveld om naar, de volgende, naar het volgende toernooi te gaan, Paul? Of is er toch nog een klein feestje geweest? Nee, we hadden sowieso die week daarna geen toernooi en uh, op Jan na, die wel uh, naar uh, Tokio zou vliegen. Dus Jan Siemerink. Jan Siemerink, ja, ja? Die ging naar Tokio vliegen, <laughs> en, um, uh, maar we zijn allemaal uh, s'avonds, uh, het was te laat van nog vluchten, dus we waren te laat klaar en dan moet er ook nog, weet je, je bent, komt in de kleedkamer en dan moet er nog pers gesproken worden, en dus, dus een vluchthalen was sowieso niet meer aan de orde. En uh, toen zijn we nog wel uh, zijn we naar het hotel en toen zijn we nog wel in de bar uh, een drankje gaan doen in het hotel. En ik geloof dat uh, de Sten met de begeleiding nog, uh, nog, wel, nog wat later uh, de stad in zijn gegaan. En uh, dat hebben wij aan ons voorbij laten gaan, omdat we ook, ook, het was ook een soort emotionele, toch ook een beetje vermoeiend, weet je. Het, het was gewoon een rollercoaster die je heel positief uitpakt, waar je heel veel vrienden van krijgt. Maar ook dat je op een gegeven moment gewoon moe was. En uh, het was gewoon... Uh, wat, Mooi einde, we hoefden niet voor het voor feesten om, uh, om het mooi te houden. Bij alles wat je hebt meegemaakt in je tenniscarrière, hoort dit bij de top 5? Nou ja, dat hoort. Top 5 weet ik niet, maar uh, de, ja, het zal zeker uh, uh, ja, rond die plek zitten. Weet je, het is gewoon een, uh, omdat het Debsge was, omdat het dus een team effort was en uh, omdat het een grote verrassing was. Um, maar ja, dus. dus is dan zo'n ontlading met elkaar is dat is het gave aan. Ik bedoel, Jack en ik hebben natuurlijk in het dubbel heel veel mooie successen beleefd. En dat gave eraan is dat je dat kan delen. En uh, nou, dat, dat uh, was bij zo'n DWD wedstrijd absoluut het geval. Waar je met een heel team eraan gewerkt hebt en uh, zoiets moois meemaakt. Oké, okay, Paul Haruis, hartelijk dank. En uh, Robert Misse, was dit het mooiste wat jij in jouw schrijverskantje hebt meegemaakt op Davis Cup? -gebied? Nee, dat is al... gebied? Nou, nee, nee, nee. Ik, ik heb ook heel veel uh, schitterende kennislijnen meegemaakt. Dit is wel in de Davis Cup ook in de wedstrijd 2001 thuis tegen Spanje met, met Sluiter. Eigenlijk bijna bijna vergelijkbaar verhaal als, als, als met is Heel hele, hele, hele bijzonder. Maar ik heb ook die, die Davis Cup-wedstrijd uh, Nederland tegen Duitsland, waar Haris ook nog won van, van, uh, van Boris Becken tegen Amerika. Dus ik heb veel mooie wedstrijden meegemaakt. Dit is wel, wat ik zeg, de geboorte van, van, van, van de Davis Cup in Nederland. Dat maakt het wel heel bijzonder, ja. En memorabel. Oké, okay, hartelijk dank. Graag gedaan. En het is weer tijd voor onze serie over het EK-voetbal van 1988. Robert Meder en Edwin Cornelis gingen 25 jaar terug in de tijd. Het Europees Kampioenschap voetbal van 1988. Het is woensdag 22 juni. Nu gaan we feesten en ons vervolgens voorbereiden op de finale. Ik hoop dat we Italië als tegenstander krijgen... Want dat elftal wil er ook voor voetballen. Het dagboek van Ronald Koeman. Nou ja, een groot feest in de kleedkamer. Volgens mij hebben we Kees Jansma nog met kleren al in het bad gegooid. Ja, we zijn volgens mij weer terug op het veld geweest. En, en wat overigens ook wel uh, bij is gebleven. Het moment dat we in de bus zitten om weg te gaan naar het hotel... kwam Frans Beckenbauer als bondscoach van Duitsland nog even de bus in... En, en, die gaf ons een compliment en die feliciteerde ons uh, met de overwinning. En, en Dat is, moet ik zeggen, ook wel bijgebleven. Die sportiviteit, want ja, Beckenbauer was een grootheid. Net zoals als Johan Cruijff dat is en was in Nederland, was Beckenbauer dat voor Duitsland. Dus dat, dat, dat maakte wel indruk op ons. Dat hij de moeite nam ook vanuit zijn eigen teleurstelling toch even de bus in te komen... En ons dat te vertellen dat we verdiend hadden gewonnen. En dat hij ons succes wenste voor de finale. Ik kan me herinneren dat we later nog met, met bijna alle spelers nog ergens in Hamburg. Naar een of andere bar zijn geweest. Met z'n allen nog, ik weet niet hoeveel flesjes champagne gedronken. Waar we uiteindelijk ook nog wel weer een gedeelte van hebben moeten betalen. Want de rekening liep een beetje de spuigaten uit. Want ja, daar was veel familie en vrienden omheen. Nou ja, en iedereen dronk. Mee van onze champagne. Dus, en dat hebben we ook netjes uh, grotendeels terugbetaald. Maar het was wel even een moment van ontlading van, uh, van het winnen van Duitsland. Maar ook de Russen kunnen nu een andere oranje verwachten. Na het laatste half uur van de openingswedstrijd kregen we verwijten dat we te lief waren. Dat we mietjes waren. Daar hebben we denk ik in het vervolg van het toernooi toch aardig mee afgerekend. Maar we waren ook wel een team natuurlijk wat, wat uitging van het voetbal. Uh, maar nou, we, we waren ook wel een aantal spelers die uh, de bottenbijl konden hanteren wanneer dat nodig was. En dat is soms best wel nodig. En, en dat hebben we toen ook wel in die wedstrijd van Duitsland laten zien. En uiteindelijk wordt dan natuurlijk de tegenstander bekend dat ik zei: van ja, het was eigenlijk leuker geweest om tegen Italië te spelen, omdat we Rusland al, uh, al gespeeld hadden. Aan de andere kant, ja, toen het Rusland werd. Ja, richten we ons daarop en ja, toen wilden we natuurlijk niet uh, ons voor de tweede keer uh, laten verrassen. Ja, we kwamen natuurlijk vanuit de teleurstelling. We wisten dat we goed konden voetballen. We wisten ook dat we beter waren dan de Russen. Ja, en als je dan onterecht verliest en eh, je krijgt nog een keer een tweede kans... ja wat je dat niet wil nogmaals is ook de tweede keer verliezen. Dus uh, dat, dat, dat was niet makkelijk, omdat je natuurlijk eigenlijk was... was... Denk ik voor heel van Nederland-Duitsland. De halve finale was al eigenlijk al een finale. Nou, dan moet je toch weer opladen voor de finale, hoe moeilijk het dat ook is. En, en gelukkig hebben wij dat op een goede wijze kunnen doen. Het vertrouwen was groot. Alleen het was het feit toch wel weer even de knop omzetten na de wedstrijd van Duitsland. En je toch wel weer zo richt op de finale zoals je gewend was. De Sovjet-Unie won de halve finale van Italië met 2-0... en is de toekomstige tegenstander van Oranje in de finale. De euforie na de overwinning op de West-Duitsers... was nog lang merkbaar in Nederland. De wedstrijd inspireerde Jules deelde zelfs tot een gedicht. Een lofzang, zou je kunnen zeggen. O, oh, hoe vergeefs des doelmans hand zich strekte naar de bal... die één minuut voor tijd de Duitse doelijn kruiste. Zij die vielen rezen juichend uit hun graf. Kort, maar krachtig. Ja. ja meer woorden zijn nu nodig, hè? U uh, zat naar die wedstrijd te kijken ja. en u kreeg spontaan inspiratie. Ja, kijk, dat was natuurlijk voor ons de, wel een hele belangrijke... Het was in ieder geval de eerste keer dat we van die Duitsers wonnen. Ja. En toen, nou, ja, toen dacht ik ook van nou, kijk, de, de, de, de, nou is dat kampioenschap gelopen, weet je wel. Maar die Duitsers, dat waren, was toch wel de belangrijkste... ...dat was in ieder geval symbolisch gezien de, de, de, de, de, de grote vijand, toch? De erfvijand, ja. ja. Het deed veel, ook bij u. Nou ja, de, de, wat ik zeg, zei die viele rezen juichend uit een graf. Bedoel, en ja, ik dacht nog geen eens eigenlijk aan zozeer zo aan 74 hoor. Toen, want, toen hebben wij van die Duitsers door onze eigen stomme schuld in die Duitsers verloren. Dus, uh, maar ja, er ja, komt bij die Duitsers toch altijd de oorlog bij. Hein? Dus uh, oké, okay, ja, zo kwam het in mij op en uh, zo, zo heb ik het opgeschreven. Is ja? een aanval, hè? Des, des doelmans hand. Ja. Tweede naamval. Zo ervoerde u het ook wel, uh, dat het oorlogsverleden daarbij hoorde? Nou ja, ik, ik vond ergens van wel, ja. ja, ja. Kijk, nu heb ik het minder meer met Duitsland, weet je wel. Het is, uh, dat is toch wel een beetje... Maar toen was dat zeker nog. Was dat zeker nog? Vooral omdat het ook de eerste keer was dat we van die Duitse zonden, die moffen, weet je wel. Ja. ja, zo dacht men er in het algemeen toch nog steeds over? Zeker hier in, in, in Rotterdam in ieder geval wel. Ja. Als je dan gedicht erbij pakt, um, eigenlijk twee delen. Enerzijds is inderdaad die verwijzing naar de oorlog, anderzijds ook wel over de schoonheid van de doelpunt. Ja, ja, ja, dat het natuurlijk, het was zo'n doelpunt, kijk, je zag die keeper ook, ja, die ging naar die, het was geen eens zo een hard schot, weet je wel, het was, maar het was uiterst geplaatst. En je zag, je, je zag al van tevoren dat hij er niet bij zou kunnen. Dat was van, daarom was het net alsof, alsof het in slow motion was, weet je wel. Dat, dat, tenminste, dat idee hadden. Bouters, van Basten, wordt dit de bezig? Ja, ja, goal van Basten, 2-1, vlak voorbij. Alsof de tijd dan even stilstaat. En dat je die keeper zo en dat je al van tevoren al wist, nee vader, dat ga je niet redden. <laughs> Kijk, en die keeper die wist ook, terwijl die, daar, daar ging die wist die keeper ook al dat hij het niet zou redden, weet je? Wel? Dat was wel heel erg mooi. En dat hij het inderdaad ook niet redden. Ja. Oh! ja, buiten bereik, weet je wel? Buiten bereik, buiten bereik. Ja, zo ging dat, hè? Geplaatst. En hij hoefde alleen maar zo zijn voeten tegen te zetten die van Basten. En dat deed hij gelukkig ook. En dan ging die hoor die bal. En, ja, en die keeper zegt, oh, oh, oh. Het volksparkstadion is van Oranje. Hoe ging dat met dat gedicht? Hè? Die wedstrijd was afgelopen. Uh, ging u er gelijk voor zitten? Hoe, hoe ging dat? Nou, dat heb ik... Ja, ik denk wel dat ik dat... Uh, ik, ik, ik weet eigenlijk niet wanneer ik het... Ja, ik denk wel dat ik dat, uh, dat uh, korterop heb geschreven. Uh, nog niet tijdens, maar, maar uh, wel uh, korterop. Uh, ja, misschien twee dagen later of iets dergelijks. Of, of, of één dag later, dat weet ik niet. Maar... Uh, Kijk, niet zo dat ik het ter plekke uh, plek opschrijf. Dat komt maar eens hoogst zelden voor. U werd uh, gedragen door de euforie op dat moment? Ik, ik voelde me ook wel even een van die gevallenen, weet je, die uit zijn graf rees. Ik kon het me helemaal voorstellen, dat het overal... Hè, de, de, de, de verrijzenis, dat is toch dat... dat, ja, dat geloof, de geloofde ik, vroeger in, dat was... Ja, er staan de, de, de, de, de, de doden op uit de, Stel je voor, joh, dat, dat al die... Voor hen die vielen, zag je overal staan, die kruisen. Dat ze al die gasten. Ja, dat zag ik wel voor me. En dat appelleerde wel aan een nationaal gevoel. Ik denk niet dat. Zijn er nog meer gedichten geschreven over die. Naar mijn weten niet? Nee, hè? Nee. Kijk, dat bedoel ik. Ik vond het wel. Ja. Oh! Hoe vergeefs des Doelmans hand zich strekte naar de bal. Die één minuut voor tijd de Duitse doellijn kruiste. Zij die vielen, rezen ja? juichend uit hun graf. U vindt hem zelf nog steeds mooi? Nou ja, hij, hij, is, hij, is, hij is mooi. Hij is, hij, hij is mooi. Vooral ik, ja, ik ben, Die tweede de naamval vind ik ook wel. Dat is ook echt Duits. Des doelmans hand zich strekte. Ja, en dan hoe vergeefs. Nee, het is, het is een mooi gedicht. Je bent er trots op? Ja, ja, ik bedoel, ik heb er geen spijt van dat ik het geschreven heb. Morgen in aflevering 30, het dagboek van Roland Koeman. En 25 jaar geleden werd Oranje voor het eerst op de tribune ondersteund door een dweilorkest. Van Fleetwood Mac. In Leeuwarden begon Sportclub Kambuur vandaag aan het nieuwe seizoen. De kampioen van de eerste divisie stond voor het eerst op het trainingsveld. en begon daarmee de voorbereiding op een nieuw avontuur op het hoogste niveau. Het is voor de derde keer dat de Friese zijn gepromoveerd. De vorige twee keer leverden in totaal vier seizoenen eredivisievoetbal op. Vandaag werden de spelers en trainer door de supporters ontvangen met vuurwerk. En verslaggever Joris Keugel vroeg daarom aan de trainer Dwight Lodewegers of zijn ploeg ook voor vuurwerk gaat zorgen. Nou, ik hoop echt dat het vuurwerk wordt. Nou, Daar gaan we ons stinkende best voor doen. We moeten realistisch zijn. We zijn een klein clubje. Maar onze intentie is om, om het spul te vermaken. Om goed voetbal te spelen. Zodat de mensen trots zijn op hun club. Je stelde net een paar spelers voor, maar eigenlijk kom je nog tekort. Hè? Ja, we komen nog zeker tekort. We hebben geen hele grote dikke portemonnee. Soms moet je ook geduld betrachten om, om, om mensen binnen te halen. Nou, we weten dat uh, Leeuwin gaat erbij komen. Ik denk dat er van de week Je nog een Ado overgenomen. Ja, en er komen er nog een aantal bij. Dus wij zijn nog lang niet klaar. En wanneer dat precies gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar ik verwacht van de week al wat. En uh, in die periode daarna zal het ook komen. We krijgen nog wat stagiaires binnen die, uh, die een goede naam hebben. De puzzel is nog niet compleet, maar uh, gaat wel op zijn plaats vallen. Hoe moeilijk is dat dan? Want ja, je hebt een minimaal budget. Ja, je denkt in de eerste instantie van je speelt weer in de Jupiler League. Dan word je kampioen uh, op de laatste speeldag. En dan in één keer moet het helemaal anders. Nou, dat is best gecompliceerd. Want kijk, de begroting die gaat wel omhoog. Maar ook de, de, de onkosten. Kijk, er moet een kunstgasveld komen. Of je moet veldverwarming nemen. Nou, dat is al een grote investering. Het is niet zo dat je in één keer... Mensen denken wel als je promoveert naar zo'n eredivisie en dan zo'n begroting gaat drie, vier keer over de kop. Nou, dat is dus niet zo. Dus het is best, best lastig, hè. Nou, we willen ons toch een beetje spiegelen en we zijn niet hetzelfde als, uh, als Pek Zwolle. Maar wel in die, in die buurt. Van, soms kun je ook wel een minimaal budget hebben, maar het gaat ook om het voetbalidee, hè? Hoe trainen we, hoe voetballen, uh, wat willen we en kunnen we daar de goede spelers bij halen die daar ook aan kunnen, zeg maar, hè? En, en, en Zwolle die is er natuurlijk al jaren mee bezig. Um, en hier trouwens ook. Hè? En die hebben gewoon die stap vorig jaar gemaakt. En daar willen we ons graag gaan spiegelen. En niet, niet dat we dus een eredivisie ingaan en dat we zeggen... we rossen alle ballen weg en we gaan allemaal op die 16 meter lopen verdedigen daar. Soms worden we daartoe gedwongen, maar we willen spelen. Dus ons idee is om, om te gaan voetballen. Dat zal best wel eens een klap oplopen. Maar we denken op de lange termijn dat we daar meer succes bij hebben. En de eerste paar wedstrijden ja, dat zijn toch allemaal wel tegen redelijk gelijkwaardige ploegen eigenlijk pas de eerste grote wedstrijd is tegen PSV, hè? Ja, oude bekende, hè? Ja, ja. ja. Dat lijkt dan wel een voordeel dat je die vier wedstrijden... dat daar dat iets in zou kunnen zitten. Maar aan de andere kant, ja, dat moet dan ook gebeuren, hè? Maar wij gaan de druk niet bij elkaar neerleggen. Ik denk dat het veel beter is om te zeggen van... het gaat om het proces, het gaat om een, de lange termijn... het gaat om de eindstreep, waar, waar staan we dan? Ik maakte net even een rondje langs de supporters... en wat die echt waanzinnig leeft, dat is eigenlijk de derby. Volgens mij vinden ze dat hier het allerbelangrijkste tegen Heerenveen... als daar maar zes punten worden gepakt. Ja, dat ook voor het eerst door na-promotie dat uh, dat er een, een vader staat met een klein jong en uh, dat stond ik toevallig naast het stadion en ik hoorde dat zo aan en die zegt, en, dan komen Ajax en Feyenoord en PSV en Herenveen komt weer naar, uh, naar Leeuwarden Leuwarden toe en dat kleine joggie dus zegt ja wauw hè, zegt hij, terwijl hij naar zijn vader opkeek hè, zo. en dat was zo'n mooie reactie was dat ja is ook wel charmant, dat heeft ook wel wat hè Derlis zei het ook al als je twee keer wind van Herenveen en daarna de degedeert is dan goed maar dat vonden ze ook niet. Nee, dat lijkt mij ook niet. Dat is echt niet de bedoeling. de plaats ging die eindigen? Nou, voor mij is het gewoon niet 18 te worden. Dan heb je een hele grote kans dat je erin kunt blijven. En als dat zonder na-competitie zou zijn, dan, dan hebben wij de Champions niet gewonnen. Alle sportnieuws. Dit is NOS Langs de Lijn. Again. Afgelopen woensdag werd hij nit verslagen op het NK tijdrijden. En zondag, morgen dus, gaat hij van start als titelverdediger bij de nationale titelstrijd op de weg. Nicky Terpstra is daar een van de favorieten. Kort voordat hij vertrekt naar de Tour. De grote vraag is natuurlijk, kan hij met de rood-wit-blauwe trui in de koffer afreizen naar Corsica? Gio Lippens praat met de regerend kampioen. Nicky, hoe moeilijk was het om na die zilveren medaille op het NK tijdrijden afgelopen woensdag de knop om te zetten? Eh, uh, nou, ik ik focus al een tijdje naar de, deze week en, uh, uh, en de tijdrijden was gewoon een goede prestatie. Dus uh, dat kan alleen met een goede vorm. Want dus, uh, dat scheelde niet veel. het was maar vijf seconden. Uh, ik geloof zelfs vier, dus, <laughs> het is uh, nou ja, heel, heel kort. Maar ja, dat betekent dus dat ik goed ben en uh, ik ben gerust. En ik ga gewoon lekker koersen en, uh, ja, ik ga de concurrentie niet makkelijk maken. Nee, want hoe vaak heb jij teruggedacht aan het NK van vorig jaar? Aan dat vertoon van macht, want dat was het eigenlijk in die omstandigheden. Ja, dat was een superdag. En uh, daarbij kwam ook gewoon uh, dat het parcours en het weer uh, goed uitkwamen voor een, een eenling. Ik, je kunt moeilijk als ploeg organiseren op dat parcours. Dus uh, dat was toen in mijn voordeel... Uh, en de koers verliep goed, ik had goede benen, dus ja, dat was een, een prachtige dag natuurlijk. Uh, ver, verwacht niet even dat dat uh, zomaar weer gaat gebeuren. Maar je weet het nooit, hè? Parcours is hetzelfde gebleven. De weersomstandigheden, dat weet je nooit, maar als je vooruit kijkt, dan denk je van... nou, het zou wel weer eens hetzelfde weer kunnen worden. Is dat in jouw voordeel? Ja, het verleden jaar was het goed. Dus uh, Ja, tuurlijk is dat een voordeel. Uh, alleen uh, is het nadeel dat ik een titel moet verdedigen. En dat is gewoon heel lastig. Dat iedereen nu op jou let. En vorig jaar was het, iedereen keek naar Rabo toen nog. Ik moet even nadenken, hè? toen ja, was het nog Rabo. Ja. Iedereen keek naar Lars Boom. Nou ja, ik denk niet dat ik vorig jaar een, uh, een underdog was of zo. Dus dat, dat zou heel veel zo dat ook weer niet uitmaken. Maar ja, toch? Uh, uh, ze hebben wel gezien wat ik het jaar deed. Dus ja, natuurlijk houden ze me in de gaten. Maar uh, er zijn meer mannen in vorm. En uh, ik denk dat we wel een uh, spannende wedstrijd kunnen krijgen. Heb jij als eenling trouwens meerdere scenario's in je hoofd? Kijk, vorig jaar ging het dan op de manier, nou, de heroïsche manier waarop je gewonnen hebt. Maar heb jij verschillende scenario's of misschien wel bondgenootschappen, zoals dat zo prachtig heet, met andere eenlingen? Nee, niet echt. Uh, tuurlijk heb ik wel scenario's in mijn hoofd. Ik moet vanuit de trek opletten natuurlijk, als er een hele goede groep direct in de aanval gaat, ja, dan moet ik niet blijven zitten, want uh, wie moet het dichtrijden? Dat zou ik toch echt in mijn eentje moeten doen. Natuurlijk uh, had je altijd wat vrienden in het peloton uh, die misschien ook een gat willen dichtrijden, maar ja, je moet, moet je maar de marshal hebben dat die het kunnen en uh, dat die er niet bij zit of wat dan ook. Uh, het is gewoon 230 kilometer lang uh, geconcentreerd blijven en niks uh, laten schieten. De prestigestrijd, het woord wordt vaak gebruikt. Je hebt gewoon een aantal hele goede wielrenners op dit moment in Nederland. Ja. Uh, ik heb van de week natuurlijk ronde van Zwitserland nog gereden en daar reed Bouke Mollema super. Maar ook uh, Wilke Kelderman uh, reed echt hard. Ik heb niet vaak met Wilke gereden, maar uh, in Zwitserland wel en uh, daar imponeerde hij mij wel. Dus uh, dat, dat zijn mannen die ik in de gaten houden natuurlijk, uh, maar in andere wedstrijden... Zijn er zijn ook goede renners geweest. Uh, Lars Boom, die wint de ZLM. Uh, die zat altijd wel goed op kampioenschap. Uh, Sebastian Langeveld, heel goed voorjaar gereden. En dit is ook een uh, parcours wat zo'n klassieke specialist uh, ligt. Dus, uh, die kampioen tijdrijden van dit jaar? Leeuwen, natuurlijk. Ja, als, uh, als die een gaatje heeft en dan blijft hij hard rijden... dan is hij ook moeilijk terug te pakken. Ongelooflijk trouwens. En de Dauphiné lag die in de kreukels. Ja, ja Leeuwen, die die wel karakter. En, uh, die ze uh, Rood-Wit-Blauw de tijd het niet kwijt en dat is hem, uh, daar heb je van gevochten en het is hem nog gelukt ook. Er wordt vaak veel over gesproken, Rood-Wit-Blauw moet ook in de Tour te zien zijn. Dat betekent dat er een zware last op jouw schouders drukt en op een paar anderen. Toen wou van de Nederlanders gaan starten, er zullen er toch wel meer zijn die... Uh... Ja, ik heb één keer ben ik in het Rood-Wit-Blauw in de Tour gestart. Dat heb ik twee dagen volgehouden en toen was ik ziek en gevallen en uh, ja, dat was een, een pech, uh, pechtoer voor mij. Het zou wel heel mooi zijn als ik weer in het rode luiken start, maar dat is nog even dromen. ik, eh, ik ga er niet zomaar vanuit dat ik die trui pak, maar uh, ik ga er wel keihard voor strijden om te houden. De Temptations had het over My Girl. Joost Luijten heeft zijn opmars in het BMW International Opener voortgezet. Hij mag zelfs hopen op de titel. Twee weken nadat hij een toernooi zegen behaalde in Oostenrijk. Hij staat in München nu op gedeeld zevende plaats. Luijten heeft niet veel te klagen dus. Nee, ja, je staat er gewoon goed bij. En uh, als ik morgen zo kan spelen en mijn wedges weer dichtbij kan staan zoals ik vandaag, dan uh, zien we wel wat dat oplevert morgen. En uh, je staat er gewoon weer lekker bij. Ja, ik denk dat ik weer negen buddies moet maken en uh, geen, geen fouten. Uh, de banen worden afgebroken door de jongens, denk ik. En uh, je moet zorgen dat je dat zelf ook doet. Dus uh, hopelijk gaan we morgen weer laag. En Robert-Jan Derksen doet de München ook nog volop mee. Hij staat gedeeld vijftiende. Twee groeps terwijl's. net in de Confederations Cup... er stond weinig meer op het spel. Italië en Brazilië waren al zeker van de halve finales... Brazilië won met 4-2 van Italië. Natuurlijk scoorde de Braziliaanse ster Neymar. Ook in de voorgaande twee poolwedstrijden deed hij dat. En Brazilië gaat als groepswinnaar door naar de laatste vier. In het andere duel was Mexico met 2-1 te sterk voor Japan. Javier Hernandez maakte de Mexicaanse goals. En Almeria is in Spanje gepromoveerd naar de Primera División. Girona werd verslagen met 3-0 en was al eerder verslagen... Uh, even kijken, hebben we nog ergens tijd voor? Nee, dit was het wel. Uh, Uruguayaanse spelers hebben vastgezeten in de lift van de Copa federations Cup. Maar ja, wat maakt het uit in Brazilië? Daar gebeurt wel meer. Max van Wezel zit klaar voor het oog op morgen aan van Peperstraat. En morgenmiddag bij de volgende Langs de Lijn. Tot dan! Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Jazeker een van de grootste toneelacteurs van Nederland. Hans Kesting. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Hij speelt nu in het beroemde stuk van Tjechoff, De Meeuw. En daarna komt hij bij ons. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Hans Kesting. Bevlogen, boeiend en grappig. De Overnachting. Zometeen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten.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 Spaar uw vakantiegeld en bezorg 10.000 eenzame ouderen een heerlijk dagje uit. ASN Ideaal Sparen is goed voor mens, dier en klimaat. U ontvangt een mooie rente en de ASN Bank steunt namens u het Nationaal Ouderenfonds. Fantastisch, toch? Meer weten? Kijk op asnbank.nl. ASN Bank. Voor de wereld van morgen. De AD Tourgids. Nu in de winkel met Bon uit het AD. Voor 3,95. Koop hem nu.